Welkom bij edublogs.be. Mijn naam is Cindy de Smet en ik breng u live deze podcast van op de IC-praktijkdag in de Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Samen met de deelnemers van mijn sessie Innovatief met Podcasting proberen we gedurende twee uur en een half een podcast klaar te stomen. De kwaliteit zal misschien niet 100% zijn, maar het gaat hem om het experiment. Veel luisterplezier! Broeder Jacob, broeder Jacob, slaap jij nog, slaap jij nog? Hoor de klokjes luiden, hoor de klokjes luiden. Bim bam bom, bim bam bom. Hallo, ik ben naar hier gekomen om te zien of om te horen hoe we een weblog en een podcast kunnen gebruiken in de bibliotheek. Stop. Super. Uh, ik zit hier naast uh, twee collega's en wij proberen hoe we podcast uh, kunnen integreren in een uh, hele leuke workshop. Voilà. En we gaan verder met testen podcasting. Zo, Cindy geeft een les over podcasten. Podcasting is voor mij totaal nieuw. Maar ik denk dat het een zeer nuttig instrument zal zijn om onze leerlingen te maken. Alle moeilijke leerstonissen te helpen uit te verwerken, in het bijzonder van de taallessen.